Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Al twintig jaar wordt bij de Nederlandse spoorwegen verf gebruikt... met de kankerverwekkende stof Chrome 6. Volgens trouw zijn er duizend personen... in de loop der jaren blootgesteld aan de verf. Op bijna alle treinen wordt de verf gebruikt. Er wordt nog steeds mee gewerkt. In de werkplaats van NetTrain in Haarlem liepen medewerkers tot voor kort onbeschermd door dikke lage stof van afgeschuurde verf, zegt FNV Spoor. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen. De handschoenen en mondkapjes zijn vervangen door beschermende kleding. Chrome 6 bleek jarenlang gebruikt te zijn bij Defensie. Honderden medewerkers zeggen er ziek van te zijn geworden. Bij een brand in Parijs zijn acht mensen omgekomen. Onder de doden zijn twee kinderen, meldt de Franse krant Le Parisien. Vier mensen raakten gewond. Het vuur brak rond half vijf uit in een appartementencomplex in de buurt van Gare du Nord. Het verspreidde zich snel over vijf verdiepingen. Vermoed wordt dat de brand is aangestoken. Sommige masteropleidingen willen alleen nog maar bachelorstudenten toelaten die gemiddeld een zeven voor hun vakken hebben. Ze willen daarmee de kwaliteit van het universitair onderwijs verbeteren, schrijft de Volkskrant. Hogescholen en universiteiten kunnen al wel eerstejaarsstudenten wegsturen die te weinig punten hebben, maar bachelorstudenten moesten altijd worden doorgelaten naar de masteropleiding. De explosie van maandag in een chemische fabriek in China heeft vijf levens geëist. De ontploffing gebeurde in de stad Dongjing in het oosten van China. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het was de vierde explosie bij een chemisch bedrijf in korte tijd in China. Het zwaarste ongeluk gebeurde vorige maand in Tianjin toen er meer dan 150 doden vielen. Het weer buien met de zwaarste vanochtend in het zuidwesten. Tussendoor kan de zon even schijnen. Het wordt 16 tot 18 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Buien, soms met onweer, bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Viel nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 8 en bij knooppunt Maardenberg 6 kilometer... A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam bij Breukelen 6 kilometer. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen bij de Benelux tunnel 3 kilometer. Er ligt olie op de weg, er is één rijstrook dicht. Op de A4, maar dan vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer. A12 naar Richting Utrecht bij het Gauwba Aquaduct 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft-Noord 4 kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort bij Rotterdam-Charloes 6 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor het Ridderkerk 4 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Bildhoven 3 kilometer...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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerheers zomer ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu De Watertoren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 Yo, yeah, yeah. this is whack Clef mm -hmm. uh, cries uh, Well, uh, little baby uh, uh, sitting uh, up here on uh, the, the base up, yeah. While I'm on this road, uh, I got my girl L. Uh -huh. One time Okay. Finish, but he just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 The them, all the love without them. Confinati di cuore solo che ognuno sta. Dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando che.